6 uur, het NOS-journaal, Remol Serré. Veel doden en gewonden bij treinramp Argentinië. Top-economen pleiten voor snelle afschaffing hypotheekrenteaftrek... en toestand Prins Friso onveranderd. Bij het treinongeluk in Argentinië zijn zeker 49 doden gevallen, zegt de federale politie. Een woordvoerder van de reddingsdiensten zegt dat er 550 mensen gewond zijn geraakt. De trein botste vanochtend met 20 km per uur tegen een stootblok in het station van Buenos Aires. Toen het voorste treinstel tegen het stootblok botste, werden de wagons erachter in elkaar gedrukt. Veel mensen liepen kneuzingen op. Helikopters en ambulances vervoeren de mensen met zware verwondingen naar ziekenhuizen. Het ongeluk werd volgens de Argentijnse minister van Verkeer waarschijnlijk veroorzaakt doordat de remmen van de trein het niet deden. De machinist ligt in het ziekenhuis en er is nog niet met hem gesproken. 22 Nederlandse topeconomen doen een oproep om snel een eind te maken aan de hypotheekrenteaftrek. In een vandaag gepubliceerd manifest zeggen de economen dat langere wachten nog meer schade veroorzaakt. De economen, onder wie Lans Bovenberg, Dirk Schoenmaker en Herman Wijfels, willen niet alleen dat de renteaftrek wordt afgeschaft, maar ook dat er maatregelen komen om de huurmarkt in beweging te brengen. Ze hopen dat een volgend kabinet hun ideeën overneemt. Staatssecretaris Teven wil dat er in een proces meer aandacht komt voor slachtoffers. Hij zei op een symposium dat hij het makkelijker wil maken om een schadevergoeding te vragen. Slachtoffers moeten nu nog langs allerlei verschillende instanties en Teven wil dat er een vast loket voorkomt. Op het symposium werd ook bekend dat slachtoffers van een misdrijf een vaste plek krijgen in de zittingszaal. Volgens de Raad voor de Rechtspraak moet een eigen plek voor slachtoffers voorkomen dat ze over het hoofd worden gezien. De gezondheidstoestand van prins Friso is niet veranderd. De Rijksvoorlichtingsdienst maakte vanmiddag bekend dat zijn situatie nog altijd stabiel is... maar dat de prins niet buiten levensgevaar is. De artsen die prins Friso behandelen zullen meer bekendmaken over de prognose... zodra dat kan, al dus de Rijksvoorlichtingsdienst. Zondag meldde de RVD dat er rekening mee moet worden gehouden... dat die prognose niet eerder dan aan het eind van deze week kan worden gegeven. Vandaag kreeg de prins opnieuw bezoek van koningin Beatrix en prinses Mabel. PvdA Tweede Kamerlid Diederik Samsom stelt zich kandidaat voor de opvolging van Job Cohen. En hij is daarmee de tweede die dat doet. Zijn collega Martijn van Dam was vanochtend de eerste. Net als van Dam zit Samsom negen jaar in de Tweede Kamer. Samsom zegt dat hij de partij nieuwe energie wil geven... en haar wil teruggeven aan het hart van de samenleving links van het midden. De politie heeft na een wilde achtervolging op de A16 drie inbrekers aangehouden. De mannen hadden ingebroken in een woning in het Brabantse Wagenberg... en gingen vandoor in een auto. Politieagenten zagen die auto op de snelweg rijden en probeerden hem te stoppen. De politiewagen ramde de auto van de inbrekers, maar die konden hun wagen op de weg houden. De achtervolging eindigde in made toen een van de verdachten de macht over het stuur verloor... en tegen een boom aanreed. Twee van de drie inbrekers probeerden nog te vluchten, maar die werden na korte tijd gepakt. In Afghanistan zijn voor de tweede dag op rij protesten... tegen de verbranding van Korans op een Amerikaanse militaire basis. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken... vielen er verspreid over het land zeven doden... bij botsingen tussen betogers en de politie. In de hoofdstad Kabul waren meer dan duizend mensen op de been. Sommigen zouden de politie hebben belaagd... en autoruiten hebben kapotgeslagen. Ook is een wooncomplex in brand gestoken waar veel buitenlanders wonen. Bij het protest werden leuzen geroepen tegen de VS. De staking van het grondpersoneel van de luchthaven van Frankfurt wordt opgeschort. Volgens de vakbonden gebeurt dat omdat er morgen weer onderhandeld gaat worden met de leiding van de luchthaven. De bonden zeggen dat het vliegverkeer van en naar Frankfurt rond middernacht wordt hervat. Op de luchthaven wordt al dagen gestaakt voor meer loon. En dat heeft geleid tot de annulering van honderden vluchten. Twitter heeft vanavond waarschijnlijk een half miljard accounts. Dat heeft de website JobSharts.com tot kom berekend. Gemiddeld komen er per seconde zo'n twaalf nieuwe twitteraars bij. Lang niet al die mensen zijn ook actief op het sociale netwerk, maar daar geeft Twitter geen informatie over. De magische grens van een half miljard wordt waarschijnlijk rond 8 uur vanavond bereikt. Hoewel de waarde van Twitter inmiddels in de miljoenen loopt, leed het bedrijf in 2010 nog verlies. De internetdienst worstelt met de vraag hoe het best geld kan worden verdiend aan de berichten van 140 tekens. En dan het weer. Het is bewolkt en af en toe zon. Temperatuur ligt rond een raad of negen vanavond. Vanuit het westen regen en veel wind. Morgen wisselend bewolkt. Het is met 10 tot 12 graden behoorlijk zacht. Vrijdag is het wat regenachtig en in het week weekend wordt het zonniger. A ah, en de verkeersinformatie. 60 kilometer file nog. En nog steeds lange files bij Rotterdam. Op de A16 vanuit Breda staat 11 kilometer vanaf knooppunt Ridderkerk tot aan het knooppunt Plein. Op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda, 7 kilometer tussen Schiedam-Noord en het knooppunt Plein. Op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland, 6 kilometer van Rotterdam Centrum. Op de A50 zullen richting Apeldoorn zijn opruimwerkzaamheden na een ongeluk. Er staat 5 kilometer tussen Heerde en Epe en de rechte rijstrook is dicht.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 NOS Radio 1 journaal Met Lucella Carrasso en Tim Overdik. Goedenavond, zes minuten over zes. Hij moest nog even overleggen met zijn vrouw, zei hij gisteren. Maar zijn ambities zijn grenzeloos, voegde hij daaraan toe. Zo hoort u Diederik Samsom. Hij heeft besloten zich ook kandidaat te stellen. voor het fractievoorzitterschap van de PVDA. Bij het treinongeluk in de Argentijnse hoofdstad, Buenos Aires... zijn zeker 49 doden gevallen. Ook raakten 550 mensen gewond. De trein botste bij het binnenrijden van het station tegen een stootblok. In Buenos Aires, freelancejournalist Peter, Sch Peter Scheffer... Peter, we spraken ongeveer een half uur geleden. Zijn er nieuwe ontwikkelingen? Ja, ik kan melden dat in ieder geval nu alle beknelden uit de wagons zijn gered. Dus er zijn geen mensen meer die bekneld zitten... Het zou gaan om 550 totaal gewonden, waarvan 50 zwaar gewond. Uh, en de meeste van de gewonden zijn jonger dan 30 jaar. Uh, het tweede dat ik kan melden is dat president Christina Kirchner uh, zojuist een communiqué heeft uitgedaan dat zij al haar publieke optredens schrapt voor de dag... Uh, ...en dat zij vanavond de natie zal toespreken. Dat was ook wel nodig, omdat er inmiddels vanuit de oppositie flinke kritiek is geleverd... ...aangezien dit al de tweede treinramp is in een paar maanden tijd. En wat zegt die kritiek op het feit dat dit de tweede treinramp is... ...een grote treinramp in zo'n korte tijd? Ja, afgelopen september was er al één met uh, elf doden en 200 uh, gewonden... Uh, en de, de oppositie zegt nu, goh, de president zou toch moeten weten uh, en hebben moeten leren van die vorige ramp. Er zouden allang maatregelen moeten zijn genomen. Uh, die heeft ze blijkbaar niet genomen. Uh, en ik denk dat de president daar vanavond op zal uh, reageren. En de oorzaak van het ongeluk staat vast? Nee, de oorzaak is nog steeds uh, onbekend. Uh, zoals eerder gemeld zou het gaan om het feit dat de remmen niet werkten van het uh, betreffende treinstel. Uh, en dat is ook niet zo vreemd omdat uh, veel van de treinen in zeer slechte staat van onderhoud verkeer. En jij bent daar gaan kijken vandaag. Welk beeld is jou het meest bijgebleven tot nu toe? Ja, het beeld dat mij het meeste bijbleef waren een aantal lichtgewonde slachtoffers... die buiten het station eigenlijk gewoon op de stoepblokken zaten. En het gekke is eigenlijk dat uh, deze mensen wel waren behandeld door medewerkers... maar die, hebben, ja, die hadden simpelweg geen tijd om bijvoorbeeld nazorg te plegen. Dus heel veel van deze slachtoffers die zaten ja, een beetje doelloos op straat om zich heen te kijken. Sommigen naar mijn idee echt in een toestand van shock, uh, Geen idee waar ze waren beland, soms net bevrijd uit een beknelling... Uh, maar omdat ze lichtgewond waren en alle aandacht op de zwaargewonden laag, ja, lag natuurlijk, was er niet erg veel aandacht voor ze. Dus ja, dat, dat is mij het meest bijgebleven. Ja, dus dat, dat was niet fijn voor deze lichtgewonden. Uh, hoe is de hulpverlening voor de zwaargewonden geweest en, en nu nog steeds? Heb je daar een beeld van? Ja, in het begin kwam het wel direct vrij snel op gang. Dat is ook uh, niet zo vreemd. Er zijn erg veel ziekenhuizen in deze stad. De stad heeft natuurlijk 10 miljoen inwoners. Dus op zich waren ambulances vrij snel ter, ter plaatse. Uh, op het moment dat ik er was, uh, waren er al uh, ja, tig ambulances af en aan aan het rijden. Maar de ziekenhuizen zitten inmiddels vol. Dus er is assistentie gevraagd aan ziekenhuizen uit uh, ja, kleine gemeentes om de hoofdstad Buenos Aires 1 om assistentie te leveren. In Buenos Aires. Peter Scheffer, dankjewel. Dan Diederik Samsom. Hij is het Tweede Kamerlid van de PvdA... die Job Cohen graag wil opvolgen als fractievoorzitter van de PvdA. Eerder vandaag meldde Martijn van Dam zich als kandidaat... en nu dus ook Samsom. De voormalig Greenpeace-actievoerder wil de PvdA nieuwe energie geven... en Nederland wil die zelfvertrouwen en optimisme geven. De partij moet keuzes durven maken. De partij moet nieuwe energie krijgen. Ik wil die energie bieden, ik wil die keuzes maken. Ik kies ervoor om onverkort te blijven staan voor de publieke zaak. Maar niet altijd voor de instituties die daarbij horen. Als wij echt onze buurten, onze ziekenhuizen, onze scholen willen verbeteren... dan moeten we ook soms gevestigde belangen durven loslaten. En dat geldt zeker voor ons. Ik heb als straatcoach in Amsterdam gezien wat er gebeurt... met het vertrouwen van een samenleving als overlastplegers zich onantastbaar wanen. Ik heb gezien dat de welzijnssector moet worden opengebroken. Maak een eind aan die coördinatiecultus geeft de, geef de professionals de ruimte om de jongens en hun ouders in de kladder te grijpen... voordat die criminele carrière is begonnen. U wilt afstand nemen van de huidige situatie... maar die huidige situatie is mede de verantwoordelijkheid van de PvdA... want die heeft in de jaren negentig en ook het afgelopen decennium... heel lang in de regering gezeten. Nou, dat laat ik mij niet aanpraten. Het is wel waar. <laughs> ja, de, u zegt het. Op dit moment worden wij geregeerd met een kille financiële obsessie, met lege flinkheid... en met heilloze polarisatie. Ik kies voor een heel ander Nederland. Maar tot twee jaar geleden zat de Partij van de Arbeid zelf nog in de regering... en in de jaren negentig ook een jaartje of twaalf. Maar u praat nu met degene die opgaat voor het nieuwe partijleiderschap... van een Partij van de Arbeid die voor de toekomst gaat. Dus ik wil praten over die ideeën die nodig zijn over de toekomst. In het verleden zijn fouten gemaakt vast door iedereen. Ook door u, ook door mij. Het gaat nu over de toekomst. Ik kies daarin voor een ander Nederland waarin optimisme en zelfvertrouwen weer terugkeert. Op welke specifieke reden zouden leden van de Partij van de Arbeid... nou op u moeten stemmen en niet op andere kandidaten? Ik vertel de leden alleen waarom ze op mij moeten stemmen. Laat andere kandidaten vertellen waarom ze op hen moeten stemmen. En laat leden dan de keuze maken. Op mij zou je kunnen stemmen omdat ik de partij energie kan geven. Omdat ik keuzes kan maken. Omdat ik complexe vraagstukken snap aan mensen kan voorleggen... en hen dan kan vragen om uh, steun daarvoor... Dat is wat een politicus hoort te doen. Dat is wat een politiek leider hoort te doen. En dat wil ik heel graag doen. En bent u nou degene die in staat is om Mark Rutte uit het torentje te verdrijven? Ja. Want? Omdat ik een beter uh, partijleider ben. Omdat ik een beter plan heb voor Nederland. Omdat ik Nederla een ander Nederland kies. Een Nederland waarin mensen samen met elkaar optrekken. Samen elkaar sterker maken. Wij zijn geen stapel individuen die ieder zijn eigen weg zoekt. Wij maken samen dit land. Dat plan wil ik aan Nederland voorleggen. En ik hoop van harte dat zoveel mogelijk mensen die keuze met mij willen maken. Bent u een pauze of een tussenpauze? Ik hoop de partijleider van de Partij van de Arbeid te worden. En dat is geen tussenpauze. En bent u niet bang dat er de roep in de PvdA zal blijven klinken... om de Amsterdamse wethouder Lodewijk Ascher? Daar ben ik absoluut niet bang voor. De volgende verkiezing die komt als het kabinet valt. En wat mij betreft is dat snel. Die is voor iedereen open. Laat iedereen ervoor gaan. Nu gaat het om het partijleiderschap voor de Partij van de Arbeid. Daar doen de kandidaten uit de fractie aan mee. Ik ben kandidaat. Ik vraag de leden om op mij te stemmen. Diederik Samsom in gesprek met Wilco Boom. En Wilco, jij sprak eerder op de dag al met Martijn van Dam. Nu is het nieuws. Tot nieuws uh... Dietrich Samson. Wat is dat voor politicus? Een hele gedreven man. Hè? Verbale krachtcentrale, net als Van Dam overigens. En Samson is natuurlijk vooral bekend als milieudeskundige... ook als commentator naar de ramp in Fukushima in Japan. En langer geleden het kwam het al aan de orde als actievoorde voor Greenpeace. Inmiddels is hij veel meer dan dat. Hij heeft zelf uitgebreid contact gezocht met PVV-stemmers in het zuiden des lands... om achter hun beweegredenen te komen... Ook veel tijd gestoken in een straat, straatcoachproject in Amsterdam uh, van Marokkaanse vaders. En tussen de bedrijven door heeft hij zich ook nog eens ontwikkeld tot uh, financieel expert. Ja zeg, en als ik me goed herinner, was hij ook uh, iemand uit het campagneteam van Job Cohen toch? Die hem elke keer klaar bokste voor alle debatten. Ja, uh, dat geldt trouwens ook voor uh, Martijn <laughs> van Dam. Dus wat dat betreft, uh, we kunnen <laughs> elkaar een hand geven. Ja, en je, en je noemde verbale kracht. Dat is wat ze gemeen hebben. Wat ja. hebben ze niet gemeen? Uh, nou, eigenlijk hebben ze heel veel gemeen. Ze zijn beide moderne sociaaldemocraten. Niet heel erg dogmatisch. Waarbij wel moet worden opgemerkt dat Samson is iets meer gericht... op het collectief, op het samen, op de gezamenlijkheid, de samenleving. Van Dam iets meer op het individu, uh, de moderne individualist van, uh, van nu. Uh, en er is nog één verschil dat letterlijk in het oog loopt. Hè. De een had krullen en de ander juist ze nog steeds. <lacht> <laughs> We willen een uitslag. Wie maakt de meeste kans om te winnen? Ja, goede vraag. Maar het ligt in de eerste plaats... of zich nog een vrouw als kandidaat aandient. En dan gaat het met name om Nebahat al-Bayrak... de nummer twee op de lijst van de PvdA. Als zij de concurrentie ingaat, is ze een grote kanshebber. Want de geschiedenis van de Partij van de Arbeid leert... dat ze veel kans maakt op stemmen van vrouwen en op stemmen van allochtonen. En daarmee zou ze dus heel veel stemmen kunnen krijgen en kunnen winnen. Dat zou slecht nieuws zijn voor Samson en Van Dam... Als het tussen die twee gaat, dan denk ik dat Samsung iets meer kans heeft dan Van Dam... omdat hij, uh, naar mijn inschatting, wat meer draagvlak heeft in de afdelingen... omdat hij daar vaker is geweest. Wilke Boom, dankjewel. 22 economen zijn het roerend eens. Er moet iets veranderen aan de hypotheekrenteaftrek. Zometeen de initiatiefnemer van deze oproep. Waar daarom bij Kees Kwaks. 50 kilometer file, daar staat de teller nu nog op. Druk is het nog altijd in de regio Rotterdam. En dan vooral op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Daar staat 8 kilometer voor het knooppunt plein. Op de parallelbaan is de linker rijstrook dicht. Richting Gouda op de A20 bij het knooppunt plein nog 6 kilometer. Richting Hoek van Holland op diezelfde A20 4 kilometer bij Rotterdam Centrum. Ten slotte het ongeluk op de A50 zullen richting Apeldoorn... Alles is van de weg. Er staat nog wel vier kilometer file tussen Heerde en Heerde-Zuid. De rijstroken zijn weer open. Dit is het NOS Radio 1-journaal. met Lucella Carasso en Tim Overdik. kabinet doe iets aan de hypotheekrente aftrekken... en zorg dat gelijk de hele woningmarkt hervormd wordt. Dat is de boodschap van 22 economen. Ze zeggen dat het beter is voor de banken, voor de huizenbezitters... en ook voor de overheid. Kort samengevat is dat de boodschap. Het manifest is mede opgesteld door Dirk Schoenmaker. Goedemiddag, welkom. Goedemiddag. Goedavond alweer eigenlijk. Uh, iets doen aan de hypotheekrenteaftrek zou goed zijn voor huizenbezitters. Dat klinkt niet heel vanzelfsprekend. Nee, dat klopt. Uh, maar het probleem waar we nu voor staan is dat de, de schuld is veel te hoog opgelopen. Uh, zo hoog dat zo, 15% van de huishoudens een hogere schuld dan de waarde van hun huis hebben. En dat moet dus echt aangepakt worden. En 80% van de bevolking uh, denkt dat er een, een verandering van de hypotheekrenteaftrek komt. In een afwachting daarvan kopen ze geen huis of verhuizen ze niet. Nee, maar stel dat er iets aan verandert en die aftrek wordt ja. lager... dan is dat toch niet fijn voor de mensen? Dat is niet fijn. Wat wij ook voorstellen is... de belasting die daarmee bespaard wordt... moet ook weer teruggegeven worden aan de burgers. En op wat voor manier dan? Uh, door verlaging van het algemene tarief... Dus als de aftrek een stuk naar beneden gaat... kan bijvoorbeeld het toptarief van 52 naar 49 procent... dus je geeft het eigenlijk het ook niet belastingtarief bedoelt ja. u? Ja. ja. En, en die hypotheekrenteaftrek dan uh, misschien weer voor altijd maken... in plaats van 30 jaar? Ja, voor altijd. Want als je het bijvoorbeeld wij stellen voor het te verlagen naar 30 procent, de aftrek zodat je geen prikkel meer hebt om te veel schuld te nemen. Dus dan hoef je niet meer om aflossen uh, druk te maken, want dat doen de mensen zelf wel. Nou, En waarom zou dit nou goed zijn voor de banken? Want die hebben er volgens mij veel baat bij als wij lekker veel lenen voor onze hypotheek. Nou, de banken zijn erachter gekomen als je te veel leent uh, aan een, uh, iemand... en nu heeft 15% meer hypotheekschuld dan de waarde van het huis... daar zijn de banken ook niet blij mee. Dus dat is kwetsbaar voor de consument, maar daarmee ook een risico voor de banken. Dus zij willen liever veilige leningen... dat je bijvoorbeeld maar 90% van het huis leent. Ga ik even op de stoel van het kabinet zitten. Dat moet miljarden bezuinigen. Als ze dit zouden overnemen, kunnen ze hier dan geld mee besparen? Nee, daar hebben we ook naar gekeken. Het is budgetneutraal. Uh, maar uh, de, huizenprij de huizenmarkt is verder aan het inzakken. afgelopen maand was weer duizend huizen minder verkocht dan het jaar ervoor. Als de huizenprijzen verder dalen... Verhuizen mensen minder, kopen ze minder behang en nieuwe meubels. Dus de economische groei gaat verder omlaag als dus we niks doen. Dus het is echt een hervorming uh, om de, de groei van de economie weer op te pakken. Maar dat levert niks op voor de, het overheidstekort. Nou, Wilt u ook in het plan wat u met uh, 21 andere economen hebt opgesteld... Dat de huren omhoog gaan om het interessant te maken voor dit huisplan. Wat is het idee daarachter? Nou, wat je eigenlijk ziet, is: dat enerzijds heb je de woningcorporaties met lage huren, maar hele lange wachtlijsten. Aan de andere kant koopwoningen die veel te duur zijn en daartussen zit een gat. Het idee is nu: uh, niemand is gebaat bij een wachtlijst. Want dan, hé, in Amsterdam wil je een woning, maar dan sta je op een wachtlijst. Dus als nu dat tussensegment van uh, tegen marktconforme huren er komt dan kunnen aannemers weer aan de slag gaan, want die huizen kunnen gebouwd worden... want die bouwen ze alleen als er genoeg rendement op is. Nu zijn het alleen de woningcorporaties die huurhuizen maken tegen lage prijzen... en het middensegment ontbreekt. Ja, Terwijl als, als huren omhoog gaan in economisch slechte tijden... dan is dat weer niet goed voor de koopkracht. En dat is dan ook weer niet goed voor de economie, toch? Nee, wat wij zeggen is, de laagste inkomens krijgen een woontoeslag. Dus degene die het niet kunnen betalen, de hogere huur, die krijgen gewoon een woontoeslag... En de middeninkomens, die zitten te twijfelen tussen kopen of dan in dat te goedkope huis blijven wonen waar ze eigenlijk uit moeten, die kunnen nu naar het middensegment toe. En nu wordt er op allerlei manieren uh, nagedacht over de aftrek, over de woningmarkt. Ja. De AVM hoor je erover, de Nederlandse ja. Bank hoor je erover, partijen, politieke partijen in oppositie. Ja. Het probleem is natuurlijk voor u dat het kabinet electoraal gewoon er niet aan wil. In ieder geval tot nu toe niet. Nou, wij hebben het rondje gemaakt. Uh, juist, uh, ik heb zelf vroeger lang bij financiën gewerkt. We hebben het rondje gemaakt, de Nederlandse Bank, AFM. We zijn ook bij de ministeries langs geweest. Uh, er is over de techniek die we voorstellen. En ook 22 economen, die heb je niet zo snel bij elkaar, twee elftallen die nee, samen zijn. We zijn er lang ja. mee bezig geweest. <laughs> Uh, dus er is nu ja, wel want consensus. ze komen uit allerlei partijen, die economen. Ja, of zijn verbonden aan allerlei uh, partijen. Van links tot rechts. Uh, wat, wij doen het ook inkomensneutraal. We willen geen inkomenspolitiek voeren. Maar het kabinet kan niet uh, het hoofd in uh, het zand blijven steken. Want uh, 80% van de kiezers verwacht een verandering. Dus ze kunnen maar beter iets doen. Het wordt een zelfvervulling professie. Ja, en als de huizenmarkt verder daalt, dan is het lastiger reformen. Goed, nou de timing is, is logisch natuurlijk, want de komende weken sluit het kabinet zich op in het kashuis. Precies. En daar zal dit onderwerp ongetwijfeld langskomen. Uw manifest uh, zal daar vast ook op tafel komen. Ik dank u wel, Dirk Schoenmaker. Graag gedaan. En op onze site nms.nl dat manifest te lezen, te downloaden en zelf de berekeningen te maken. Helaas, de Friese Statenleden zijn er nog steeds niet uit wat er met Tiof moet gebeuren. De misschien wel beroemdste schaatshal ter wereld. In ieder geval in Nederland, laten we dat zeggen. De schaatshal is verouderd. Er is op zijn minst een flinke renovatie nodig. Dat kost bijna 40 miljoen euro. Een geheel nieuwe schaatshal, 100 miljoen euro, is ook een optie. Die zou dan uh, naast het Abelensra stadion moeten komen. Pas anders is vanmiddag in Tijalf. Paul, Jan Blokhuizen hoopt op een gloednieuwe baan... omdat Tijalf dat aan zijn stand verplicht is, zegt hij. Is dat ja. financieel wel haalbaar? Is dat financieel haalbaar? Ja, dat moeten natuurlijk de mensen in Leeuwarden gaan bespreken. Is het financieel haalbaar om een nieuwe hal te bouwen? Of is het veel financieel haalbaarder, als dat goed Nederlands is... om een Tialf een flinke opknapbeurt te geven? Jacco Nieweg, u bent de directeur van Tialf. Uh, heeft u een antwoord? Nou, dus het gaat nu al over de discussie of in, in uh, Leeuwarden in een nieuwe hal moet komen. Nou, daarvan heb ik gezegd, ze mogen een nieuwe hal... En als het gaat om het leren het schaatsen van de, voor de jeugd en daar de faciliteit voor maken is prima. Maar als het een 400 meter baan wordt, dan is dat regelrecht een concurrentie in Friesland. waar al niet zoveel mensen wonen. Dan denk ik moet het niet doen. Nee, de bedragen vliegen ons om de oren. Er wordt gesproken over 100 miljoen euro voor een nieuwe hal die zou dan naast het Abellinsk stadion moeten komen. Uh, we hebben het over een en een verbouwing in, in twee varianten. De ene kost 40 miljoen, de andere kost uh, 50 miljoen, geloof ik? Nee, het is een verbouwing hier van 50 miljoen of 38 miljoen. En die 50 miljoen heeft te maken dat er dan een tweede ring op komt. Dat er meer toeschouwerscapaciteit en 3000 meter meer zakelijke ruimtes. Is het hier al waard om er nog zoveel geld in te stoppen? Nou, Thielf is waard om veel geld in te stoppen. En zeker ook in de renovatie is het zeker de waard. Kijk, schaatsen is, is gewoon een, een, een mooie Nederlandse sport. En dat moeten we echt, echt in ere houden. Eh, er liggen nu een, een aantal alternatieven. En eh, voor mij zijn er twee alternatieven. Dat is de renovatie maar dan of vernieuwbouw eh, voor 38 miljoen of nieuwbouw. En daar moet men nou maar voor kiezen. En ik hoop niet... Dat, uh, dat het nu weer wordt uitgesteld. Want als je niet opporst, dan uh, raakt de Heerenveen zijn baan kwijt. Ja, Thiaf moet, uh, wat dat betreft hoe dan ook, ook blijven moeten... helaas al afronden. Heel kort, u hoopt op een verbouw? Ik hoop op een beslissing. Duidelijke taal. Vanuit Thiaf, dank u wel. Ja. Paul Sanders. Van schaten naar een andere sport in België. De nationale sport, belasting ontduiken... Maar de nieuwe regering gaat deze fraude aanpakken. Want ook België moet bezuinigen. En met strenge controle hoopt de staat miljarden euro's extra's op te halen. Correspondent Joris van Poppen ging kijken bij de Belgische Belastingdienst. Het kantoor van de Belgische Belastingdienst in Brussel. Overal liggen stapels papier, kasten vol dossiers. En belastinginspecteurs achter de computer hard aan het werk. Eén van hen is ME Truyens. In België wordt dat dus inderdaad als normaal beschouwd, dat je probeert inkomsten verborgen te houden voor de fiscus. Doet u dat zelf ook? Ik doe dat niet. Ik doe dat niet. Maar veel Belgen doen dat wel. Belasting ontduiken noemen ze hier zelfs de nationale volkssport. Het, het zit uh, in de mentaliteit van de Belg, ja. Het is zo dat iemand die uh, in België in het openbaar verklaart... dat hij correct zijn aangifte doet en erop staat om correct alles aan te geven... dat die versleten wordt voor een hopeloze sukkel... Er zijn tal van mogelijkheden: zwart werken, te weinig spaargeld opgeven, aangiftes een beetje creatief invullen. De Belgische overheid loopt ieder jaar bijna 30 miljard euro mis, becijferde belastingrechtprofessor Michel Maus. Het is een beetje, ja, in de loop der jaren scheef gegroeid. Het wordt maatschappelijk aanvaard, dat is zeker. Het is zoals te snel rijden. Iedereen doet het wel eens en, en geen haan die daarnaar kraait. Maar ja, op termijn brengen we natuurlijk de, de verzorgingsstaat in, in gevaar. In de ranglijst van landen met de grootste zwarte economie staan wij op nummer vijf. Net na Griekenland, It Italië, Spanje en Portugal. En we weten ondertussen allemaal wat er met die landen aan het gebeuren is. En daarom is de aanpak van belastingfraude... een van de prioriteiten van de nieuwe Belgische regering. De belastinginspecteurs zijn er ook voorstander van. De fiscale wetgeving is hopeloos ingewikkeld. Zegt belastinginspecteur Truijens. Een van de problemen is dat, uh, wat, wat men in Nederland uh, niet kent... dat er bankheim is in België. Spaarrekeningen, uh, rekeningen bijvoorbeeld... daar hebben wij geen toegang toe tot die gegevens. Dus goed controleren is eigenlijk onmogelijk? Goed controleren is... Zeer moeilijk en is voor een inspecteur die een dossier alleen moet controleren inderdaad onmogelijk geworden. Het is een kwestie van, van politieke prioriteiten stellen. Men moet daarin investeren. En nu stilaan heeft men eh, mede door druk van, van de, de budgetaire context de boodschap begrepen. En is men van plan om toch een en ander te veranderen. Met strenger controleren hoopt de Belgische regering dit jaar met de belastingen een miljard euro extra op te halen. En daarmee wordt het bij de zuidenburen ook niet leuker bij de fiscus. Joris Poppel. Dan gaan we tot slot naar Rotterdam. Want daar moeten honderden docenten binnenkort een taaltoets maken. In de testfase heeft van de 75 docenten geen één een voldoende gehaald. Matthijs Holtrop, jij hebt die taaltoets ook net gedaan. Vertel, journalisten beter ja, ik... dan uh, docenten in taal? Nou, ik heb maar een klein gedeelte van de test kunnen doen. Namelijk 10 van de 50 vragen... En ik moet eerlijk bekennen dat ik er drie fout had. Dan gaat het om bijvoorbeeld de dubbele punt en de punt, komma en geruststelling had ik. Dat blijkt je te schrijven als geruststelling. Wel als één woord, maar dan mist ik toch een theetje. Een T, ja. ja, Zonder T. Ja, precies. Dus nou ja, daar ging ik toch het schip mee in. Ja, het is een typisch Rotterdams probleem, is vanavond hier uh, het benoemd. Want de kinderen hier zijn, spreken sowieso al minder goed Nederlands dan voorheen. En dat is in Rotterdam een, uh, nog, nog meer het geval dan in andere gebieden van het land. En ook uh, wordt hier veel meer de taal van de straat gesproken in plaats van het ABN. En ja, de teneur is ook steeds vaker. Als je me maar begrijpt, dan is het wel genoeg. Maar dat is natuurlijk niet hoe de wethouder uh, de jongen erover denkt. Die staat naast mij. De test geeft aan dat er een probleem is. Waarom is deze niet verplicht? Nou, ik denk uh, dat je moet zeggen dat hij verplicht is voor nieuwe uh, docenten. Dus voor aankomende docenten die net op de lerarenopleiding zitten. En uh, hij is inderdaad niet verplicht voor docenten in het veld. Maar hij is zeker uitdagend genoeg om mee aan de slag te gaan. Want heel veel docenten zelf zien natuurlijk heel goed dat zij, uh, dat zij eigenlijk allemaal taaldocent zijn. Uh, en die gaan er dus heel uh, graag mee aan de slag. U zegt, iedere docent is een taaldocent? Iedere docent is een taaldocent. De opdracht is zo groot, dat kun je echt niet alleen op het bordje van de leraar Nederlands neerleggen. Uh, in alle lessen komt het Nederlands aan de orde, in alle lessen is taal aan de orde. Uh, en daarom moet iedereen, uh, iedere docent zich echt taaldocent voelen. Laatste vraag, hoe is het met uw Nederlands? Ik ben vanavond uh, volgens mij met vlag en wimpel geslaagd. Ik had één foutje, omdat ik, uh, omdat ik niet helemaal door had dat het om een verleden tijd ging, die werd gevraagd. Uh, maar nee, volgens mij gaat dat, gaat dat prima. Maar ik, ik maak de toets uh, straks nog eens een keer helemaal compleet. Want ik wil wel heel zeker weten dat ik ook uh, slaag. Ja, dat uh, zou ik ook wel willen. En dan ga ik u alsnog uh, ga ik beter doen dan nu. Dat uh, beloof ik alvast. Dank u wel. Want dan zijn wij ook weer gerustgesteld. Matthijs Holtrop was dat vanuit Rotterdam. En dat brengt ons bij het einde van dit Radio 1 Journaal. en ik wensen u we een prettige woensdagavond. In Kapelle zit klaar. Joost Eertmans met een D. Correct, Holtrop? gespeld. Tim, fantastisch, je kan wethouder onderwijs worden. Goedenavond, <laughs> uh, allebei. Al ja, ik denk het. Blijkbaar, uh, slagen sla, we vlag en wimpel. Um... Ja, vandaag is de dag van het Europese slachtoffer. Dat wist ik ook niet dat die dag bestond, maar op zich hartstikke goed. En Fred Teven die knoopt daar meteen een nieuw plan aan vast... om daders niet vervroegd vrij te laten, om als slachtoffers dat niet willen. Maar dat betekent ook dat resocialisatie, hè, de heropvoeding van een dader... als die gevangenis uitkomt, pas begint als de straf voorbij is. En dat vind ik precies verkeerd. Dat vind ik dom en ook gevaarlijk. Want dan komen dus tijdbommetjes op straat... terwijl je juist resocialisatie in mijn ogen, hè, die heropvoeding onderdeel van de gevangenisstraf moet maken. Juist niet daarna, maar erin moet, moet zetten. Dat is wat ik bepleit. Een plan van aanpak door de crimineel zelf in die gevangenis... en daarmee aan de slag gaan. Werkt hij niet mee, dan verlengen we zijn straf tot in de, in, aan de horizon. Werkt hij wel mee, dan moet je ook zeggen, punt. Als de straf voorbij is, vang die man met open armen op... en geen discriminatie op de arbeidsmarkt en al dat niet al. Daarom zeg ik... Alleen heropgevoerde daders kunnen, wat mij betreft, naar buiten. 0800 1121 op deze dag van het Europese Slachtoffer... wil ik heel graag uw mening horen in Avondspits. Hekje Eerdmans, hekje WNL. Alleen heropgevoerde daders naar buiten. U kunt gaan bellen en tweeten. Wij gaan elkaar spreken in Avondspits van WNL. Zo direct na het NOS Journaal. Graag tot zo. Bouwconnect, de grootste digitale bouwbibliotheek ter wereld.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 Het is twee minuten over half zeven. Mijn naam is Freddy van Bij het treinongeluk in Argentinië zijn zeker 49 doden gevallen. Dat zegt de federale politie. Een woordvoerder van de reddingsdiensten zegt dat er 550 mensen gewond zijn geraakt. De trein botste vanochtend met 20 kilometer per uur tegen een stootblok in het station van Buenos Aires, De wagons erachter werden in elkaar gedrukt. PvdA Tweede Kamerlid Diederik Samson stelt zich kandidaat voor de opvolging van Job Cohen. Hij is daarmee de tweede die dat doet. Vanmorgen deed zijn collega Martijn van Dam dat. Ook Samson zit negen jaar in de Tweede Kamer. Samson zegt dat hij de partij nieuwe energie wil geven. En haar wil teruggeven aan het hart van de samenleving, links van het midden. 22 Nederlandse top-economen doen een oproep om snel een einde te maken aan de hypotheekrenteaftrek. In een vandaag gepubliceerd manifest zeggen de economen dat langer wachten nog meer schade veroorzaakt. En de hoogste geestelijk leider in Iran, Ayatollah Ghamenei, zegt dat het nucleaire programma van Iran niet kan worden gestopt. Maar Iran is niet van plan om kernwapens te maken omdat ze zinloos, schadelijk en gevaarlijk zijn, zegt Ghamenei. Twee buitenlandse inspecteurs zijn zonder resultaat uit Iran vertrokken. Dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Met Gerrit Hiemstra. Vanuit het westen gaat het regenen. En de regen heeft het westen van het land al bereikt. Vanavond trekt de regen verder over het land. Daarbij pakken de wind ook flink aan. Uit het zuidwesten, boven land windkracht 5. En aan zee, hard tot stormachtig, windkracht 7 tot 8. In het noordwesten is ook kans op zware windstoten tot 80 km per uur. Vannacht trekt de regen langzaam in zuidoostelijke richting. Het koelt af naar een graad of vijf. De wind neemt geleidelijk af en draait naar het westen. Morgen begint de dag bewolkt en in het zuidoosten valt nog lichte regen of motregen. In het westen en noorden is het droog. Morgenmiddag wordt het overal droog en in het westen breekt de zon nu en dan door. Het is morgen erg zacht met temperaturen van 9 tot 13 graden. De wind waait morgen uit het westen, is matig windkracht 3 tot 4. Vrijdag is ook een dag met veel bewolking, plaatselijk wat lichte regen of motregen. En ook is het zacht met een graad of 11. Na vrijdag komt er meer zon, overdag wordt het een graad of 10. De nachten worden weer wat kouder met temperaturen rond of net boven nul. ANWB ah, Verkeersinformatie viel is nog op de A16 Breda-Rotterdam. 6 kilometer voor de Van Brien-Noordbrug. Op de parallelbaan is de linkerrijstrook dicht vanwege een ongeluk. Op de A20 richting Gouda staat voor knooppunt Volderplein 3 kilometer. En op de A20 vanaf Gouda naar Hoek van Holland. 5 kilometer tussen knooppunt De plein en Rotterdam Centrum. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. Alleen heropgevoerde daders naar buiten. Ja, goedenavond, de leukste avondspits van Nederland op de Europese dag van het slachtoffer. Tot 7 uur kunt u meediscussiëren. Bel nou. 0800-1121. Fred Teven is een man naar mijn hart. Staat pal voor de slachtoffers en komt met de ene naar de andere goede maatregel... om slachtoffers meer tegemoet te komen. Je denkt wel eens, wie hebben er daarvoor aan de knoppen gezeten op justitie? Inderdaad, ook op dit front zijn we links de sloot ingereden... en moeten er rechts weer uit. Maar vandaag, op de Europese dag van het slachtoffer... komt Teven met een nieuw voorstel waar ik moeite mee heb. Teven wil dat elke gedetineerde zijn volledige straf uitzit... en pas daarna gaat resocialiseren. Dit na aanleiding van de commotie na de vervroegde vrijlating... van de die Flor van der Wal in Amsterdam doodreed. Ik ben ook tegen vervroegde vrijlating, laat dat duidelijk zijn. Maar je moet daders juist wel tijdens hun straf heropvoeden. Resocialisatie moet wat mij betreft zelfs een voorwaarde zijn... voordat ze naar buiten kunnen. Ik zeg dus, laat heropvoeding een onderdeel zijn van de straf... en stuur uitsluitend geresocialiseerde personen... weer terug in de vrije samenleving. Voldoen ze daar niet aan, dan blijft men achter slot en grendel. Simpel. Voldoen ze wel, dan moet de samenleving... ze ook met open armen durven ontvangen... Maar wie niet wil, ja, die zit binnen. Bel WNL 0800 1121. Hekje Eerdmans, hekje WNL. Alleen heropgevoede daders mogen naar buiten. Wat vindt u daarvan? 0800-1121 kunt u hier live bellen naar Avondspits. We zitten er klaar voor, de lijnen staan open. Komt al heel wat binnen. Op Twitter rollen de tweets naar voren. Niels Boer die twittert. Eerdmans daders eerst hun straf laten uitzitten. Daarna heropvoelen. Niet in de straftijd al met verlof sturen. Eens, daar zullen we het zo later over hebben. Genoegdoening slachtoffer Lola. Zegt, ik mag hopen dat het zo gaat. Ging er eigenlijk vanuit dat het zo gaat. En niet meewerken mag natuurlijk niet nooit een optie zijn. Jan de Jong twittert, puur, eh, straf puur als vergelding is ouderwets. A het TBS een niet tijdsgebonden TNB-traject en dat staat voor toets behalen, dan pas vrij. Barend Beer zegt eerst opvoeden, dan pas de terug de samenleving in. Is het ermee eens? John Koenraads Eerbans, eh, ik vind dat iedere dader zijn volledige straf eerst moet uitzitten, dan pas kijken of er integratie mogelijk is. En Mout zegt, alleen heropvoeden daders naar buiten heeft waarschijnlijk nooit in ogen gekeken van een TBS psycho beoordelaar. Goed en slecht, het is andersom. Mout twittert bij ...bij daderschap hoort objectief straf, bij slachtofferschap hoort privacy duidelijk en eerlijk. Uh, 0811 21, de eerste beller is Jan Edens uit Hoorn. Goedenavond. Goedenavond. Jan, nou, vertel. ik ben het wel eens met je systeem. Alleen, ik wou er nog een versterking aan toevoegen. Ik ben ooit op vakantie in het oude Veenhuizen geweest en dat zag er niet echt leuk uit. De verhalen die je erbij hoorde waren nog slechter... En ik denk dat de Nederlandse gevangenissen... in de hele wereld eigenlijk de mooiste en de meest comfortabele zijn. Ja. Dus voor het oude ja. Veenhuizen of zoiets in ere willen herstellen. En iedereen die de gevangenis inkomt... die begint eerst een dag, een week, een maand of een jaar... afhankelijk van de zwaarte van de straf... Ja. even in Veenhuizen te zien... van hoe als hij gaat, als hij gaat recidiveren, waar hij dan in terechtkomt. Ja. Helder, nou, helder, ik ga het meteen voorleggen, want ik kan, het, ik kan het voordeel daarmee eens zijn. Meneer Sakkers is aan de lijn hoogleraar, uh, Henry Sakkers bekend. Hij is hoogleraar strafrecht in Nijmegen. Goedenavond, meneer Sakkers. Dag meneer Eerdmans, goedenavond. Die, even, ter, even naar die beller, die zegt Veenhuizen. Dat waren volgens mij de werkkampen, hè? Ja, dat zijn uh, de alleroudste penitentiaire inrichtingen in, in Nederland. En ook nog ingericht uh, als museum. Ja. Uh, zodat men inderdaad kan zien hoe het hier in de 19e eeuw eraan toe ging, uh, toenmalig Drentse platteland. Waarom zijn die eigenlijk uh, afgeschaft? Ja, dat heeft te maken met het feit dat we na de Tweede Wereldoorlog het gevangenisregime helemaal zijn gaan veranderen. Mede als gevolg van de ervaringen van autoriteiten die tijdens de Duitse bezetting zelf gevangen hadden gezeten. En dat heeft ertoe geleid dat we jarenlang een heel ander, heel ander klimaat hebben gehad in het penitentiaire in het ja. wereldje. We zijn een stuk softer geworden, misschien doorgeslagen. Nou, je kunt je kunt in ieder geval zeggen dat er een tijdje lang geen geen goede visie geweest is op uh, hoe je met gedetineerden moet ja. omgaan, en dat is eigenlijk ook een beetje inherent aan de stelling van vanavond. Nou, precies. Uh, volledige straf uitzitten of resocialiseren tijdens uh, de, de detentie. Ja. Uh, waar, ik de, waar ik overigens deze keer helemaal voor ben, hoor. U bent uh, het eens? Ja. ja, hoor. Ik wil alleen uitzondering maken voor levenslang gestrafte, want daar zie ik dat totaal niet bij zitten. De TBS is omdat het een heel ander soort gedetineerden zijn. Mensen met minder dan vier maanden zie ik dat ook niet zitten. En ook geen resocialisatieprogramma's voor mensen die boetes moeten uitzitten. Nee, daar moet die, dat, Daar is het niet aan besteden. Voor nou, maar daar steen. kwam precies de commotie van Floor van der Wal. Die man had een jaar maar gekregen voor doodrij van, van de cabaretière Floor van der Wal. En, en toen kreeg hij ook nog Binnen dat jaar kreeg hij ook nog een paar weken van, nou moet je gaan, uh, gaan, dan mag je de straat weer op alsof de moordenaar uh, was geweest, zeg maar. Dat, dat slaat natuurlijk ook helemaal nergens op met die kleine straf om mensen dan nog vervroegd vrij te laten. Dat... Nee, ik vind dat je dat ook niet kunt uitleggen in de samenleving. Nee. Vandaar dat uh, waar ze nu mee bezig zijn in, in de gevangenis, uh, zijn het uh, programma TR, dat staat voor Terugdringen Recidieven. En... Iedere gedetineerde die moet aan het programma meedoen. Doet hij dat niet, hè, dat is zo'n resocialisatieprogramma... dan komt er geen, geen verlof, geen, geen beter regime. En daar ben ik het eigenlijk helemaal mee eens. Dat is consequent en hartstikke helder... wat we met de, de, de detentie willen in Nederland. Maar wat doe je als zo iemand blijft niet meewerken... tot aan het einde van zijn straf? Wat gebeurt er dan? Ik zou zeggen, geen aanspraak op verlof, geen aanspraak op allerlei uh, bonussen die in de gevangeniswereld uh, gebruikelijk zijn. Gewoon kaal je straf uitzitten. Dat ja. is een keuze die je al zelf maar maakt ik, om niet maar, mee te werken. Ja, maar meneer Sarri, ik ga een stap verder. Want ik zeg, iemand die blijft mekkeren en niet mee wil doen aan zijn uh, resocialisatie. Die hou je net zo lang achter slot en Grendel totdat hij zijn leven verbetert in die gevangenis. dan ja, hou ik het vind, op een gegeven ik, ben, moment op. ik ga niet zo ver. Ik zou zeggen, dan blijft hij net zo lang achter en grendel tot de laatste dag. Op een gebruik oh, ja, ja. die de rechter hem heeft opgelegd. Maar wat vindt u van het bonus idee wat ik eigenlijk heb? Zo van de tijd stopt met terugtikken. Hè, zeg maar de krasjes op de muur die houden op als hij gewoon tegenwerkt. Dus dan duurt zijn tijd inderdaad van vijf jaar cel, duurt misschien wel tien jaar. Als hij gewoon niet meewerkt. Ik vind het heel logisch. Ja, dan ga je toch erg de kant uit van de TWS, Waar, de, waar ja. het onbeperkt kan worden verlengd. Omdat ja. de dokter zegt. En nu is het voor de samenleving risicoloos. Althans, met een, met een verantwoord risico dat je terugkeert. Ik zou zover niet willen gaan. Ik zou toch de rechter willen, willen, de, de straf willen laten bepalen. Zeg, nou, jij gaat zes jaar zitten. Werk je niet mee aan resocialisatie... Dan blijf je ook echt die volle zes jaar zitten. Geen voor, voorwaardelijke vrijheidsstelling, vrijheidstelling. Geen, geen verlof. Dat is dan consequent, vind ik. Maar ik zou, ik zou wel de beslissing aan de rechter willen overlaten. Oké, okay, professor Henny Sakker, zeer bedankt. Want u komt een Groot deel mee in mijn, mijn stellingen. Alleen heropgevoerde daders naar buiten. U heeft wat kanttekening, maar geeft een goede slinger aan de discussie. Wim Dorsman twittert. Uh, ben niet zo'n voorstander van heropvoeden. Zie er weinig heil in. Opvoeding moet beter thuis en op school. Uh, Edward, die twittert. Mee eens beginnen met re-socialiseren Na de strafkosten staat onnodig veel geld. Ga eens kijken. Er wordt veel, uh, veel gebeld met oneens eens. Het is precies in het midden, mag ik u uh, zeggen op dit moment. Als ik de lijnen bekijk. Sander Willems uit Utrecht. je Sander, goedenavond. Want ik ben het uh, oneens met jouw stelling, maar ik moet wel zeggen... ...een keuze tussen Eertmans en Teven. Oeh, Zeg het maar. Dat, dat is er wel eentje. Um, nee, kijk, wat, wat, uh, um, wat jij doet, is je gooit er een extra voorwaarde bij. Hè? Je moet eerst uh, uh, zeg maar aan jouw resocialisatievoorwaarden voldoen voordat je terug mag. Ja. Um, als je het zo bekijkt, dan lopen er natuurlijk buiten nog zat rond... ...die daar nooit aan voldoen, buiten de gevangenis... Dan ja, uh, ben je zo niet een beetje het, uh, het paard voor de verkeerde wagen aanspannen. Je bedoelt mensen die niet eens in de gevangenis hebben gezeten? Bedoel je dat? Of... of, ah. of... Ja, die, die, die, ja. die, die, die nooit... Stopt dat, uh, maar goed, dit ja, zijn de ergste, waarvan de je in ieder geval wil... Maar weet je, wat, weet je wat is, Sander? We hebben een probleem met ons gevangeniswezen. Dat is mijn, mijn, mijn basis. Er is een probleem, want we hebben 80%, 70% recidive. Mensen doen het opnieuw. Die gevangenis is een opleiding voor criminaliteit. Ik heb er zelf een week uh, totaal onschuldig in gezeten. Maar je merkt dat daar... Ja, mensen leren het niet. Dus ik zeg, maak ze nou verantwoordelijk, liberaliseer dat... Maak ze verantwoordelijk voor hun eigen toekomst. En doen ze dat niet, verzieken ze het... De groeten. Jij dan blijft ze maar zitten. gewoon blijven zitten dan, joh. Wat zeg je? Moeten ze dan maar gewoon blijven zitten. Ja, natuurlijk. Zitten, anders ja. Ik, ik wil daar toch geen last van hebben in de vrije samenleving... ...van dit soort mensen die willens en wetens uh, hey, zich, je zich je niet van van? verbeteren. Kijk, uh, uh, kijk je, je moet ook een beetje fair zijn, vind ik, uh, naast ze toe. Uh, ze krijgen een straf. Als ze die uitzitten... Uh, ...ja, dan zeg jij eigenlijk van... ...ja, dat is wel fijn dat je me buiten uitgezeten. ...maar uh, je moet nog wat extra dingetjes doen. Ja, ik maak ze verantwoordelijk voor hun eigen toekomst. Doen ze het goed? Prima, dan mogen ze naar buiten... Houden ze zich bewust uh, houden ze tegen, dan zijn ze wat mij betreft het haasje. En dan moeten ze net als vroeger, als kind, blijf je nog eens even een uur boven, uh, boven op, de, op de slaapkamer. Want zo zit ik erin. Dat, nee, dat begrijp ik. En het is ook prima voor de bouwbedrijven om ze uh, gevangenissen te laten bouwen. Maar, uh, want die heb je wel extra nodig zo. Misschien wel. Oké okay, Sander, ik, ik vind ja, leuk. Dat, het leuk. Bedankt op, voor je mening. Ha Hartstikke goed, Sander. Merci. Bedankt voor bellen. 0811 21. Alleen heropgevoerde daders die moeten naar buiten. Uh, Hans de Haan uit Ommen, goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Hans, Betijden. welkom. Ja, welkom. Ja. Ja. Vertel. Ja, nou, ik wou in ieder geval even uh, reageren. Uh, ja, ik ben het vaak niet uh, eens met die stelling. Ik luister altijd heel trouw. Uh, en, en niet gebeld, maar nu uh, raakt het mij uh, in ieder geval helemaal zonder... Ik vind het heel belangrijk dat het uh, reïntegratieplan van een uh, gedetineerde gebeurt tijdens uh, de detentie. En niet alleen uh, achteraf. Ja. Uh, in die gedeelte wel, wanneer dat iemand uh, VI heeft... dat hij dan een aantal gedragsinterventies in welke uh, gaat doen. Uh, dat, in, dat gebeurt ook heel veel. Ja. En wat je net uh, ook zei, van ja, uh, uh, uh, uh, mensen die in detentie verblijven... En je had zelfs een, een minneke week meegemaakt. Maar je leert er meer dan dat je het goed doet. Nou, ik ben dat niet helemaal met je eens. Waarom niet? Uh, Waarom ben je het er niet mee eens? Nou, omdat ik ook wel aan de andere kant en ook daar tegenover uh, Er zullen een aantal zijn die heel veel leren. En misschien daar uh, vanuit hun eigen ideeën... Uh, uh, mm. ...vader doen. Ja. Maar ik weet ook dat een groot gedeelte... De lijn, wordt, de lijn wordt, wordt slecht, sorry Hans. We gaan even luisteren naar chef van Gennep. Hij is algemeen directeur van de, van de van reclassering Nederland. Goedenavond, chef van Gennep. Goedenavond, meneer Jendans. Perfect dat we u kunt bellen, want ja, wat vindt u ervan? We draaien het systeem om, we zeggen eigenlijk alleen nog naar buiten als jij heropgevoed bent. Dus resocialiseren in de gevangenis tijdens je, je gevangenistijd. Hoe, hoe kijkt de reclassering Nederland daartegen aan dat idee? Nou ja, in, in ieder geval vind ik het een uitstekend idee... om te zorgen dat je al begint met je re binnen de gevangenismuren, maar daar hoort bij... Uh, dat je in de meeste gevallen uh, moet, uh, de gelegenheid moet geven dat uh, gevangenen dan de allerlaatste fase van de detentie geleidelijk aan terugkeren in de samenleving. Dus dat je ook werkt met, uh, met, met bijvoorbeeld uh, alvast met een huis al dan niet met een enkelband. Dus je moet beginnen met programma's. Oh. Ja, maar de waarom, ja, waarom moet dat? Want daar wringt mij de schoen natuurlijk. Want ik ben er niet voor dat moordenaars na twee derde hopziek idee uh, mogen gaan biljarten in, in de stad waar ze hun slachtoffer ja. door, of nabestaan hebben. Dat, dat vind ik nou net te pijn. Dat vind ik niet goed. Nou, laat, ik, laat, ik, laat ik dan meteen een misverstand uit de wereld helpen. Dan, als ik het heb over, over programma's om terug te keren in de samenleving, dat dat geen biljarten inhoudt. Dat zijn dan programma's uh, waar mensen uh, aan moeten, naar, naar toe moeten gaan voor behandeling, hmm. uh, voor therapie. Uh, uh, zorgen dat ze weer werk vinden. Maar toch ook ontspanning. Ik bedoel, ze moeten zich weer leren omgaan met biljarten, met weet uh, ik veel, in een kroeg staan. Ja, maar, maar kijk, weet je waar het, je waar het om gaat? Hmm. Dat is, ik pleit helemaal niet om die gevangenen een luxe leventje te geven of te pamperen in tegendeel. Waar het om gaat is dat die mensen vroeg of laat vrijkomen. En we zijn het er allemaal, laat ik zo zeggen, alle deskundigen zijn het over één ding eens. Als je mensen niet goed voorbereidt en gebaseerd in die samenleving daar terugkeren, D ja. dat de kans op nieuwe delicten en ja. dus op nieuwe ja. slachtoffers levensvoerder is. Volstrekt mee eens. Maar iemand die niet meewerkt, verdient het niet, zeg ik. Verdient het niet. Nou ja, kijk, maar kijk, als iemand niet meewerkt, komt je ook niet van zo'n programmanamerking. Dat is heel simpel. Dat zegt u, maar dan blijven ze toch niet meewerken totdat de finale, de, de, de, de, de straf voorbij is. En dan komen ze buiten als tijdbom. Ja, en dat, maar dat vindt u oké? Okay. Nee, nee, maar dat is ook onze grootste zorg. Dat is ook waarom onze mensen, die met dit soort daders omgaat, alles op alles zetten om mensen te motiveren om mee te werken aan hun eigen resursatieprogramma. Maar ja. als mensen dus dat weigeren en het absoluut niet willen doen... Nou ja, Dan loop je dus het risico dat mensen van de ene op de andere dag naar buiten komen... zonder, uh, zonder uh, uh, ja. gewend te zijn aan die samenleving. Is zo. Dat is hartstikke ongewenst. Maar ja, we kunnen geen eisen met handen breken. Nee, Madeleine van Torenburg, CDA Tweede Kamer, is nu ook aan de lijn. Mevrouw van Torenburg, welkom. Hallo. Ja, u hoort mij goed, ik hoor u heel zachtjes. Ah, ik hoor u prima. Nou, fantastisch. Uitgangspunt is wat ik zeg. Alleen geresocialiseerde mensen gaan uit de gevangenis terug in de maatschappij. Dus we wachten net zolang tot ze... Ge ...heropgevoed zijn. Wat wat vindt het CDA daarvan? Nou, u verwacht natuurlijk van mij een uh, genuanceerde uh, uitspraak. Hoeft niet hoor. U Hoeft niet hier. <laughs> nou, ik ben wel even met de heer Sakkers en de heer Van Gennep... ...dat je uh, moet beginnen met racialisatie. Als mensen daar niet aan meewerken, hoeven ze van mij niet naar buiten te gaan. Daar ben ik het mee eens. Maar dat geldt uh, alleen voor de zwaarste gevallen. Ja. Want je, kunt, je moet altijd wel een verhouding blijven houden tussen uh, het, het delict... ...een diefstal bijvoorbeeld... ...en de duur van de straf. Je kan dan niet iemand voor 30 jaar opsluiten. Maar wij zeggen altijd wel, je moet zorgen dat mensen die gevaarlijk zijn... ...gewoon tbs opgelegd krijgen en dan hebben we wel hetzelfde bereik dat u wil. Dus mensen die nu weigeren mee te werken aan een onderzoek en dan geen tbs krijgen... ...dat is wat het CDA betreft onaanvaardbaar... Als mensen niet sporen om het even heel simpel te zeggen, moeten ze gewoon een TBS krijgen. Maar ik heb juist in de gevangenis geleerd waar ik dan een weekje zat. Dat mensen de, de, de, de, de, zeg maar de, de bankbrover die leert van de moordenaar, de, de zakkenroller ja, de, van de winkel ik die. Ik, ik heb tien jaar uh, gevangenis uh, uh, geleid. En ik heb toch wel een ander beeld gezien. Juist de gevaarlijkste mensen heb je geen kind aan. Die zullen precies doen wat u wil. Die draaien braaf hun resocialisatieprogrammaatje. En lachend staan ze weer buiten. En... Daar moeten we juist doorheen prikken. Die resocialisatieprogramma's zijn juist bedoeld voor de kneuzen. Die we echt wat moeten leren om zich aangepast te gedragen. Maar wat, wat, wat vindt u dan voor die zwaarste gevallen van het plan van Teven? Dat hij zegt een slachtoffer kan be bepalen of iemand wel of niet uh, er vervroegd uit mag komen? Nou, wat... ik vind dat de zwaarste gevallen die uh, echt een gevaar zijn voor de samenleving. TBS moeten krijgen en pas dan... In een behandelingsfase komen naar buiten. Als ze daaraan toe zijn. Ja, nou, dat daar ben zeg ik ook. Ik ben het helemaal met u eens. Ja, maar dat geldt wel alleen voor uh, gevaarlijke mensen. die zware delicten plegen. en niet voor de gemiddelde diefstal. ook al is die heel hinderlijk. Daar moet je toch wel kijken naar de verhouding. Daar zijn de ver de de dat dat, dat, dat de vind de ik ook. Dat vind ik ook. Oké, okay, mevrouw maar Van Torenburg. Vooral dat gevaarlijke ja. mensen gewoon TBS krijgen. nooit meer onbehandeld op straat. Daar gaat het voor. Goed mij. punt. Blijft u aan de lijn, mevrouw Van, van, van Torenburg. Want uh, u, u kunt, u, uw hulp kan nog noodzakelijk zijn. in het programma Avondspits. waar u kunt bellen. 0811. 21 om binnen te komen, hier in Capelle en IJssel, en mee te praten over mijn stelling dat alleen heropgevoerde daders naar buiten moeten kunnen. Er wordt veel getwitterd op hashtag WNL hashtag Eerdmans. Niels Boer, laten we in eerste instantie rekening houden met slachtoffers. Daarna pas de daders straf uitzitten. geen verlof, en in cel heropvoeden. Zijn we het met elkaar eens. Ellen Kuners zegt Eermans, al die bellen zijn sturen aan de wal. Verveel je eens een maand zonder ergens naartoe te kunnen. Hoe aardig zul je zijn? John Koenraad zegt iemand die tegenwerk krijgt verlening van de straf van een half jaar, en net zolang tot dat resocialisatie wel mogelijk is. Rodrigo, heropvoeden heeft dat nog enig nut? Als je echt wilt heropvoeden, stuur ze dan naar Noord-Korea. Kijk, dat kan ook. We gaan eens kijken. Totaal oneens, zegt hier iemand. En dat is Richard uit Zwolle. Goedenavond. Goedenavond. Richard, vertel. Ongelooflijk oneens met je stelling. Nou, dat klinkt. Uh, vanwege het hele, hele simpele principe. Uh, dat wie bepaalt wat de normen, normen en waarden zijn we zich aan moeten houden. Ja. Het begint een klein beetje op zo'n manier op, op, op gedachtepolitie te lijken, wat wel nog wat diep mag. Nee, maar luister... Laten we eerlijk zijn. Ja. Laten we eerlijk zijn. Er lopen veel meer gevaarlijke mensen buiten op straat rond, dus waar stopt van het, uh, het, het, ja. Uh, ja, het zogenoemde paaltje, zeg maar. Nou, maar, dan gaan we eens, ja, maar dan gaan we in Noord-Korea wonen. Want dan, dan, dan kun je dat iedereen oppakken zonder dat die nog is, is veroordeeld. Ik wil juist de mensen die veroordeeld zijn in de gevangenis zitten, wil ik proberen op te lappen. Maar dan wel dat ze zelf meewerken. En jij vraagt welke normen. Nee, nee, nee, nee, maar jij vraagt welke normen en waarden is want Ik zeg de normen en waarden die ze zelf in een plan vastleggen. Gewoon keihard vastleggen. Ver, leed accepteren. In het reinen komen met de nabestaande, Aanvaarding van, van coaching en werk. In de gevangenis tijd dat ze die tijd nuttig gebruiken. Dat moet het plan van aanpak zijn, weet je? Ik ben niet helemaal met je eens. Maar waarom zou het, dat meestal zaken plan van aanpak zijn? Die man krijgt een, krijgt, een, krijgt een straf uitgedeeld door de rechter. Ja, en moet, ja. moet die duimen gaan zitten draaien? Is die klaar met zijn tijd, mag hij naar buiten. Ja, maar wat hij die moet hij doen? Wat, vind je, wat vind je, vind je, voor, Ja, maar wat is het nou voor nut om iemand alleen maar, zoals ik, heb daar verfpakketjes in elkaar staan vouwen de hele godganse dag in die gevangenis. En dat was stom ja. vervelend werk. Begrijp je? Daar word je niet beter van als gevangene. Dus daarom zeg ik, maak er een uh, werk van. waarom moet hij beter worden? Ja, omdat ik geen tijdbom wil, in de samenleving. Ah, kijk, maar in wiens ogen is die dan de tijdbom? Is dat in de ogen van jou of van de nou, samenleving? Dat... Wie bepaalt de normen en waarden waar hij een nou, tijdbom wil dat bedacht? zeg ik, die bepaalt uiteindelijk zelf. zelf? hetzelfde geldt. Ja. Ja, voor hetzelfde heeft hij daar gewoon, zeg, hij heeft tien jaar gezeten. Ja, zwaar gewonnen tien jaar gezeten. In die tien jaar heeft nergens meegewerkt. maar wel voor ik bedacht van, hé hey, luister, dit gaan we gewoon nooit meer doen. Maar ik heb geen zin in de alweer, gromstomd, dat, al dat Maar mij ja. vertoont ik wel of niet moet zijn. Moeilijk te, te toetsen, natuurlijk. Nou, ik zou het willen toetsen. En dat zeg je terecht, wie doet dat? Nou, ik zou zeggen, laat dat een, een rechter zijn of een, een, een beoordelaar daar ter plaatse... die dat toetst of iemand zich aan zijn, aan zijn afspraken houdt. Doet hij het niet, blijft hij net zo lang binnen zitten. Dat zeg ik. Ja, en daar ben ik... Sorry, ik ga het nee. de verhaal daar gewoon nooit mogelijk. Ik krijg van. je ook niet over het streep, Richard. Bedankt voor het bellen. Ja, absoluut niet. Nee, oké. Okay. Goed zo. Je... 0800 21 om te bellen. Uh, Frank Beenders uit Den Haag. Goedenavond. Ja, dag Joost. Goed. Goedenavond. Uh, Joost, uh, ik, ik zit dan toch een beetje af te vragen van ja zo'n resocialisatieproces, ja, wat, wat houdt het er nou allemaal in? Kijk, je gaat proberen om iemand zeg maar, op het rechte pad te krijgen hè, en vervolgens gaat iemand de samenleving insturen met een strafblad. Die komt nergens aan de bak, hè. Nee. Die, die, die, die, die kan geen werk krijgen. Ja. Dus ja, ik denk dat bij mezelf van, ja, normen en waarden bijbrengen, Ja, wat heb je daaraan? En je zegt dat zelf, ja, dan ga je een beetje uh, dingetjes lopen vouwen. Ik denk dat resocialisatie juist is, iemand meer kans geven in de samenleving. Nee, maar dat zeg ik. He, we, we, we zijn niet het is wel duidelijk dat ja. je de keuze heeft ook ja. tussen uh, het slechte pad opgaan of meedraaien in de economie. Maar we lopen niet zoveel dus, uit elkaar. Wat denk ik denk dat je het resocialisatieproces in moet houden. Ik denk juist een stukje scholing. Ja. Hè, en de, de voorgaande mevrouw van het CDA zei het ook al van ja, het is echt voor, uh, voor de kneuzen die dus echt niet weten wat de voor- en achterkant van een koe is. Ja, ik denk, die mensen, die moet je gewoon zorgen. Dat ze, uh, dat ze hun baan leren. Maar, die, ja, maar tekort, de moordenaars... Waar, waar dit ook inderdaad een tekort aan is. Een behoefte aan ja. is. Kijk En dan zet je iemand buiten. Nadat hij zijn straf heeft uitgezeten. Zet je iemand neer. Nee, zeker. Maar Frank, we ontlopen elkaar niet. We ontlopen elkaar ook... niet zoveel. We zijn elkaar niet zoveel uh, kwijt, geloof ik. Frank, ik ben het ermee eens. Ik ga gauw door, want er zijn velen die bellen. Dank je wel. Uh, Leon bijvoorbeeld, uit, uh, uit Duren. Goedenavond. Leon van Duren uit Limburg, ja. Oh, Leon van Duren, ja. Joost Eerdmans, ik ben het dit keer volledig met jou eens en niet met meneer Fred Teven. Ik ben 14 februari 2007 met geweld overvallen, mijn huis ingeslagen. Uh, uiteindelijk hebben deze twee daders hebben twee jaar gevangenisstraf gekregen. Maar daarna hoor je niets meer van het vervolgtraject of die mensen zich überhaupt hebben gerehabiliteerd. Ja. Hè, of ze zijn heropgevoed. Ik zie dat 70 tot misschien wel 85 procent van de daders recidiveert. En nu zijn gevangenisstraffen eigenlijk geldverspillend en totaal zinloos. Ja, je hebt ook nooit meer wat gehoord als slachtoffer van... van, van het... Nee, daar hoor je niks meer van. De justitie is heel erg nalatig. Ik, ik verklaar justitie zelfs als incompetent. Je moet zelfs moeite doen en uren en dagen besteden aan zo'n zaak wat je nu is ja. overkomen. En ik moet nog elke dag als ik de straat op ga, om de hoek kijken of me niet weer zoiets overkomt. Vreselijk, vreselijk man. En de overheid ja. doet niets voor Maar dat wil voor teven, moet ik wel voor Teve opkomen, want die wil juist dat loket verbeteren. Hij zegt één loket voor, jullie, voor slachtoffers. Ja, maar... Praatjes vullen geen gaatjes en de, de weg naar de hel is geplafijd met goede voornemens. Ja. Maar uiteindelijk zijn heel veel slachtoffers, hè, bij mij is het redelijk goed afgelopen... maar er zijn ook uh, mensen die lijden daar elke dag uh, heel erg onder. Ja. En dat doet de overheid niets aan. Leon. En het vervolgtraject is heel belangrijk dat je de slachtoffers op de hoogte houdt van wat de daders in de toekomst zijn gaan doen. Leon van Duren, zeer bedankt, indrukwekkend betoog en, en dank voor je steun voor de, voor de stelling. Tot slot terug naar Madeleine van Torenburg, CDA Tweede Kamerlid. Reactie op de, op de analyse van onze bergs en twitterers. Nou, wat ik het allerbelangrijkste vind, ja. is dat die laatste meneer aangaf uh, dat slachtoffers nog steeds in de kou blijven staan wanneer we een dader hebben en die krijgt een korte straf. Ja. En vervolgens hoort niemand daar iets van. Inderdaad is het waar. Niet alleen maar bij goede bedoelingen laten. Laten we eindelijk eens een keer uitvoeren wat we met elkaar hebben afgesproken. Dat slachtoffers het horen. Dat er goede regionalisatie komen. Dat mensen gewoon een vak leren en niet meer hoeven te overvallen. Hmm. En doet iemand iets verkeerd? Direct aanpakken. Meneer heeft gelijk. We moeten een hoop verbeteren nog. Laten we eerst dat doen. En voor zorgen dat die slachtoffers wel horen hoe het gaat. Een beter spreekrecht krijgen. Slachtoffers moeten veel serieuzer genomen ja. worden. Nou. Dat is stap één. En het tweede is, eh, mensen mogen niet eerder weg dan eh, ze laten zien dat ze bezig zijn met een goed, goede toekomst. En voor de allergevaarlijkste gevallen, als ze niet meewerken, hoeven ze van mij helemaal niet vrij te komen. En dat is een TBS-stelsel ja. waarin we echt aan iemand kunnen sleutelen. Het klinkt... Dus het uh... en, en, en. Ja, het klinkt heel goed. Dag, en ik weet, van u, ik weet van u hoe u bewogen bent met slachtoffers. Dat weet ik uit eigen ervaring. Dat vind we waren ik heel... de hele dag in een congres... Ja. waarin we een hoop belangrijke dingen ja. hebben geleerd. Er nou, echt precies. Zeer bedankt, Marlene van Torbjörd van de CDA, Tweede Kamerlid. Ik hoop ook dat betekent dat het trekken aan dode paarden... om het zo te noemen in de, in de, in de gevangenissen... dat we daarmee gaan stoppen. Dat was ook de stellingname. Alleen heropgevoerde daders naar buiten. Op Twitter ziet u het vervolg van de discussie. Er gaat nog veel, veel los. U kunt kijken op hashtag Eerdmanshekje WNL. Bellers, zeer bedankt voor het meedoen. En ook Twitteraars, bedankt voor het meedoen. Wij zijn er doorheen straks op deze zender Radio 1. Dus kunststof met daarin, presentator en theatermaker, Rob Kamphuis. Dus blijf luisteren. Wij zijn eruit. We zijn er uiteraard morgenavond weer met een volstrekt nieuwe stelling. Een fijne avond namens de redactie. Graag tot morgen.